Even na 4 uur, welkom bij 3 uur weer van Zandvoort op zaterdag. Met juist Steve Winwood. Ik had hem gisteren aan Albert Jan beloofd. Dat was High Love. voor Zandvoort en de regio. En dan zit je zo in een stamcafé in hoor je dat plaatje. Je denkt, nou leuk om te draaien. Nou, toch, je doet ideeën op dan hè? Dat dacht ik wel. Nou, we hebben toch, Ik moet toch zeggen, dankzij, dankzij, ondanks het feit dat we geen, te, geen telefo, telefonisch contact hebben kunnen krijgen met onze reporters her en der. Omdat er gewoon een algemene KPN-storing is. Waar wij nu druk achteraan aan het bellen zijn. Maar de gemiddelde wachttijd is, hoe lang? 15 minuten? 15 minuten, maar volgens 15... mij heeft hij iemand aan de telefoon. Oh, oh heeft u dus... nou eindelijk iemand aan de telefoon? Oké, okay, Nou, wellicht hadden we in dit uur nog de ontknoping kunnen krijgen waarom die telefoons het dan niet deden. Inmiddels uh, is er op het circuitpark Zandvoort de kwalificatie verreden van uh, de Porsche Carrera Cup. En... Uh, een Nederlander ging helaas in de Tarzanbocht eruit, de heer Tielemans. Maar goed, die is verreden. We krijgen zometeen nog de Seat Leon Supra Coppa. Dat is de eerste race van dit weekend. En dat kunt u natuurlijk live volgen op kanaal. Hoeveel? 45. 45 van Text TV CFM. Verder de rest gaan we nog, hebben we nog wat nieuwtjes voor de activiteiten die, die, die op stapel staan voor de rest van de maand. Maar er is natuurlijk dit weekend al en hebben we zoveel activiteiten dit weekend. Het is ongelooflijk. Weet je dat je dit weekend ook Jazz in Haarlem hebt? Ja, Jazz in Haarlem. Dat en je is hebt de Zilveren Kruisloop? De Zilveren Kruisloop. Uh, we hebben vanavond dus echt dat moeite waard om even naar te kijken, het Prinsengrachtconcert. En dat begint om 20 over 9. En we hebben Sail Amsterdam. Sail Amsterdam. We hebben uh, morgen de Bavaria race in uh, Rotterdam. Ook oh, dat nog. Dus uh, het, het kan niet op. Maar blijf gezellig in Zandvoort. Want er is uh, zoals u gehoord heeft genoeg te doen in Zandvoort. Oké. Okay, en uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze. Hoe kom je daar nou weer op Albert-Jan? Goed zoeken. <laughs> Carly Simon is hier. Hier is self Zelveen. like you own En terwijl Rob nog druk bezig is te bellen met KPN. en aan zijn gezichtsuitdrukking is het niet veel, heeft het niet veel geholpen. Dus die laten we even met rust. Uh, ga ik even verder kijken op. Uh, dan gaan we even vooruit kijken naar zondag 29 augustus. Ja, want dan is er ook weer een heel mooi evenement op het strand. Namelijk Bubbles on the Beach. Voor de liefhebbers van Bubbles valt er op het Wijnproef. Evenement Bubbles on the Beach, zondag 29 augustus in Zandvoort. Veel te ontdekken en te genieten. Zee, strand, de ondergaande zon, lekker eten en zeer fijne muziek. Maar vooral veel mousserende wijn. Prosecco, cava, crema. Nederland heeft definitief de mousserende wijnen ontarmd. In 2009 steeg onze consumptie van bubbels van maar liefst 49 naar maar liefst 49 procent. Tijdens Bubbles on the Beach zijn meer dan 65 mousserende wijnen te proeven. Na de proeverij volgt een barbecue en mango's blijft gewoon open zodat iedereen kan nagenieten van de wijnen in een van de meest sfeervolle strandtenten van Nederland. Mango's wordt op deze dag culinair ondersteund door restaurant De Albatros uit Zandvoort. Nog eenmaal datum 29 augustus 2010. De tijd van 4 tot 8 uur, daarna beachparty tot 12 uur. Entree 49,50 euro inclusief Bubbles on the Beach barbecue. En plaats B Boulevard Bernaar, Paal 15, Zandvoort bij Mango's. Dat even voor uh, vooruitzicht op 29 augustus. Uh, en terwijl er uh, momenteel nog eens keurig gereacet wordt op het circuitpark Zandvoort. Momenteel de, de eerste race van de Seat Leon Supra Coppa. En die gaan morgenochtend, even kijken, gaan die om kwart voor negen. We wederom van start met de, met de race nummer 2. Door met muziek. Uh, we gaan naar Shaka Demus en Pliers. Luistert u naar Twist and Shout. I'm must to see one time We're Ja, daar ben ik weer. Daar was hij. Ja, ja. daar, daar Even die, met de KPN aan de telefoon. Hè. Je kent ja. het wel. Dus. Je ziet er uitgerust uit nu. Erg hè? Het was een boeiend gesprek. Ja, maar was goed. Echt, een dat luisteraars gesprek. besparen. Maar welkom terug. Juist. En uh, Wij gaan vrolijk verder met onze berichtgeving. En wel uh, kijken we vooruit naar volgende week zondag. Want dan zal op het terras van Club Clubnotique de vierde editie van Spinning on the Beach plaatsvinden. Fietsen, na, fietsen richting ondergaande zon. De opbrengst van het evenement zal ook nu weer ten gunste komen van een goed doel. Dit jaar is de stichting Opkikker... Uh, ja, dan gaat mijn telefoon weer... Ik hoor de eindtune. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Zullen we ermee stoppen? <laughs> nee hoor. Gaan we dingen... Als jij die... Dat is Willem van het circuit, als Will het goed is. Willem van het circuit. Ja, oh. ga door. Even spinning on the beach. Daar was ik gebleven. Moment. En het goede doel dit jaar is stichting Opkikker... In de voorgaande edities van, was Spinning on the Beach in alle opzichten een groot succes. Het was de eerste outdoor Spinning marathon op het Nederlandse strand. En de, de, de inschrijving voor de vierde editie van Spinning on the Beach van dit 2010 was vanwege een zeer grote vraag reeds gestart in april. Dit jaar zullen er weer zo'n 220 fietsen worden gestart. En naar verwachting zullen er 250 deelnemers ingeschreven worden. Binnen vier dagen waren alle fietsen reeds bezet. En inmiddels is er een wachtlijst van meer dan 40 personen. Het goede doel: opkikker verzamelt oude mobieltjes waar zij 3,50 euro per stuk voor krijgen. Dus ik zou zeggen: als u erheen gaat, neem dus uw oude mobieltje telefoons mee, uw mobiele telefoons mee. En lever die in bij Club Notique. U dient er het goede doel mee. De organisatie hoopt ook dit jaar op een recordbedrag en zoekt daarvoor nog sponsors. Wilt u meer informatie hebben? Kijk dan op wwwinfo www.infoapenstaartjespinningonthebeach.com. Www en op de achtergrond hoor ik alweer de romantische geluiden van Enrique Iglesias. Hier is Bailamos. Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 4540. Zie FM. Kelly, wat's up, man? Je bent veel tijd met deze vrouw, man. Ik weet niet, man. Ze heeft gewoon de vibe, you know what I'm saying? All right, tell me your script. I bet. Bye, bye, bye, bye. Oh, I must confess the type of minister you wear. I just can't help but think. I can't help but stare. So, pop it up. again and the place to jump in mm, what a love. Kiss me, you fool, and make me melt like butter when, when it comes to that I love y'all, so I turn you on like a neon light, make everything alright like in the middle of the night. You when you need somebody to love you, like some stones with haba yabba daba do. Kiss and caress you and hold you, and my word is bond. Yo, PA, she's got the vibe, hon. Plaatje Albert Young? Nee. R. Kelly was dat. Oké. En ze is That Vibe. Een leuke zin uit uh, volgens mij eind jaren 80, begin jaren 90. Oké, okay, nee, leuk. Leuk. Nou even, ik bedoel de, de Formule 1-fans onder ons, en daar gaan we het even over hebben. Die zullen zich ongetwijfeld nog wel herinneren dat in de laatste race uh, de, op een gegeven moment uh, Massa uh, in één keer een stuk langzamer ging rijden. Ja. Waardoor zijn uh, maatje uh, uh, uh, uh, hoe heet hij ook alweer, die, uh, de Spanjaard Alonso en voorbij kon. Maar dat krijgt een staartje, want uh, op 8 september... moet uh, de Formule 1-renstal in Parijs verschijnen... voor de Motorsportraad van de Internationale Automobielfederatie FIA... De beruchte teamorde in de grote prijs van Duitsland van 25 juli komt dan aan de orde. Ferrari gaf namelijk zijn coureur Felipe Massa op dat moment koploper in de race... opdracht om teamgenoot Fernando Alonso te laten passeren. De Spanjaard won daarna de, de wedstrijd. De baancommissaris oordeelde na de race dat de boodschap via de boordradio... een verkapte stalorde was om de uitslag van de race te beïnvloeden. Nou, Dat leek ons ook wel duidelijk als toeschouwer. Dergelijke orders zijn namelijk verboden in de Formule 1... en voor straf kreeg Ferrari een boete van 100.000 dollar... De VIA vond de straf niet genoeg en meende, en meende dat ook de motorsportraad nog eens grondig naar het incident moet kijken. De raad kan eventueel een aanvullende sanctie opleggen. Wellicht dat er dan punten in mindering worden gebracht. Wanneer hebben we de eerstvolgende race trouwens? Eh, even mijn hoofd vol volgen mij, volgende week is het Spa. Spa, oh, daar krijg je Schitterend, schitterend uh, circuit weer. Dus nee, ze hebben een korte pauze, een korte stop. Maar ja, morgen is natuurlijk Formule 1 geweld in Rotterdam tijdens de Bavaria races over die prachtige brug. Maar uh, dat krijgt dus nog een staartje, die Formule 1 uh, van Ferrari. Het is ook, uh, dat mag niet, hè? Nee, dus, maar we houden het in de gaten. Het wordt vervolgd. Zo, wat een redding. Mooi hoor, hè? Wappaas. <lacht> Wel lekker, hoor. Italo Disco op uh, CFM.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 Pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9, 106.9, yeah. Zfm. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, eet de zomer. nog van dit nummer, Albertje. Ja, ja. ja, La Guitarre hoor je bij CFM. Van Fuente, La Fuente. Een lekkere, een lekkere zomer iets. Oké. Okay. Zeker weten. En we zitten nog in de zomer, hè? De we zomer... zitten nog net in de zomer, En de ja. zomerstop top 50, die is niet ook bekend, hè? Men kan niet meer... Uh... Nee, zo. klopt. We die hebben hem afgelopen vrijdag uitgezonden. En maandag doen we dat weer trouwens. Oké, okay, dus uh, die is bekend. Nou, ik moet zeggen, ik heb de lijst gezien. Maar hij valt me toch wel iets wat tegen. Is dat zo? Zit wat er, stond uh, er op nummer 1? Uh, uh, ja, die I speak no Americano of zo. Oh ja, daar ja, zaten natuurlijk dat, dik in. Dat kan je verwachten. Maar er zitten ook nog een paar oude in van André Hazes. En, terwijl er toch best wel leuke nummers zijn gemaakt deze afgelopen zomer. Dus uh, nee, het viel me wat tegen. Ja? Maar goed, ja. het uh, is aan de luisteraars. Ze mogen zelf bepalen wat. Uh, even een, nog een voetbalberichtje. Kan dat nog even? Tuurlijk, ja, dat kan nog even. Tuurlijk. En dan gaan we namelijk naar voorgaande naar Londen. Want onze Edgar Davids gaat voetballen bij Crystal Palace. Dat maakte de Engelse club vrijdag bekend. De 37-jarige middenvelder ondertekende een contract waarin staat dat hij uitbetaald krijgt per wedstrijd waarin hij deelneemt. David speelde voor het laatst betaald voetbal bij Ajax. De voormalige international verliet de Amsterdammers in 2008. Sindsdien voetbalde hij niet meer bij een club. Vitesse en Lancaster City hadden een belangstelling, maar tot een overeenkomst kwam het niet. Dus op, deze, op zijn 37e gaat Edgar Davids nog een voetbalavontuur in Engeland tegemoet. Geweldig toch? Ja. ja. Maar goed, hij kan het uh, schijnbaar niet laten. Ondertussen kijken we nog steeds naar de racebeelden op tv. Ja. De, de, Morgen ook live te volgen trouwens. Ja, de, de, de, dit is de eerste race van de uh, Porsche Supra Copa, om het zo maar eens te zeggen. Oké. Okay. En morgenochtend is daar de tweede race van. Live te volgen via tv. Vanaf kwart voor negen? Dan ja. Zo. Dus de hele dag racen op televisie. Oké. Okay. Hier is Joe Cocker. You can leave your head on.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 The sky Uit de hitlijsten van dit moment, de Lisa Lois en Little by Little. Wat een lekkere single, hè? Die mag er bezig. Zo, dat dacht ik ook. Helemaal, helemaal leuk. Dus zaterdagmiddag voor CFM met Soft op zaterdag nog tot aan 5 uur. En dan gaan we plaatsmaken voor Entertainment for You. Vandaag de zomertour, hè, die vorige week was. Ja, daar gaan ze uitgebreid bij stilstaan, hè? Ja, die gaan we gewoon live horen vanmiddag tussen 5 en 7 uur. Oké. Okay. Nou, we hebben even contact gehad met, uh, via een andere oh. lijn ander lijntje. Met Joop van Es. En die was vervolgens aanwezig bij SV Zandvoort tegen HSV. Om de KNVB beker. En we kunnen u mededelen dat Zandvoort heeft gewonnen met 3 tegen 0. Oké, okay, dat zijn mooie berichten. Dat zijn, dat zijn mooie scoren. Dat is helemaal goed. Dan heb ik nog even snel, mag ik een golfberichtje doen? Mag tuurlijk, dat... ja? tuurlijk. De European Tour uh, die is momenteel neergestreken in Tsjechië. En dat is een schitterende golfbaan. En Maarten Weber, de Nederlander, doet in dit weekend nog mee om de geldprijzen in dit open. De Nederlandse golfer voltooide de 18 holes afgelopen vrijdag, dus gisteren, opnieuw in 72 slagen. Gelijk aan de baan. En vertoeft met een totaal van 144 slagen in de middenmoot. 43ste. De Zweden Peter Hansson en Frederik Witmark leiden na twee dagen met beide een score van min 7. Ze hebben één slag voorsprong op een viertal achtervolgers. Onder wie de Belg Nicolas Kulsaars, die met een 65er een enorme sprong vooruit deed. En uh, als u over zo'n speciale tv-kanaal uh, beschikt, dan raad ik u aan even naar deze golf, dit golftoernooi te kijken, want het is een prachtige omgeving in, uh, in Tsjechië. Het is echt uh, een, ja, moet zeggen, een stukje natuurgebied waar een golfbaan in, uh, in ligt. Dus er wordt weer gegolft. Oké, okay, wij gaan zo dadelijk naar uh, Sanford Culinair. Tuurlijk, ik heb een het... lekker trek, hapje. Trek, en trek, trek, oh, trek. Heerlijk. Eerst nog even twee platen, waaronder deze. Funky Town. Hier is Lips Inc. Dat was hem, de single van Lip Sync en The Funky Town. Ja. En dat was ook weer deze uitzending, Albert-Jan. Nou, we hebben het wel achter de schermen behoorlijk druk gehad. Uh, hè? Zweten joh, zweten. Maar de luisteraars zijn helemaal bij met wat betreft de activiteiten dit weekend, de activiteiten binnen afzienbare tijd. Ja, voor dus... de mensen die het gemist hebben, vandaag geen telefonische interviews. Geen live verslag vanaf het circuit. Helaas. Dat vanwege een technische story. Het zei zo en KPN is druk bezig dit uit te zoeken. En ze zullen ja, die zijn heel druk bezig. Erop terugkomen. Ja, daar kan je echt op bouwen. Alleen wanneer is de <laughs> vraag? Maar goed, wij hebben alles weer gehad. Wij gaan gezellig straks even een hapje en een drankje nemen bij Culinaire Zandvoort. Lijkt me gezellig. Even Heb je al scharre koppen in huis? Ja, die gaan we nu regelen. Ja, okay. En even gezellig even een hapje en een drankje nuttigen. En uh, ja, we, we hebben alles gehad. Al het andere nieuws. Zo dadelijk Entertainment for You. you ja. Met de zomertour. De terugblik op de zomertour. En Roy van Buringen. En Toch Roy? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Goed. Dit nee, nee, zit erop. Wij uh, zijn er volgende week weer. Rob, ja, jij bent er nog steeds dan? Nog steeds. Nog steeds niet ja. op vakantie? Nee hoor. Geweldig. Voorlopig niet. Dus Zie, uh, zien we elkaar Je zit nog een maandje ja. aan me vast. Ja, perfect. Oké. Okay. Graag tot volgende week. Dag. Some things in love or bait.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 Tot zover het is beschikbaar in de Het is een ZFM. Via de kabel Het is een Het is een en in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Het ziet er naar uit dat Australië een coalitieregering krijgt. Volgens de voorlopige uitslag haalt geen enkele partij een absolute meerderheid. Het is ook onduidelijk wie de grootste wordt. Het rechtse blok van oppositieleider Abbott... heeft wel een lichte voorsprong op de Labour-partij van premier Gillard. Beide partijen hebben al gezegd dat ze voor de meerderheid de steun nodig hebben... van een van de kleinere partijen. Als Australië inderdaad een coalitieregering krijgt, dan is het dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. De man die gisteren in Nijmegen door agenten werd doodgeschoten, gedroeg zich zeer agressief tegen de politie. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De Rijksrecherche onderzoekt de schietpartij om vast te stellen wat er precies is gebeurd. De politie kreeg gistermiddag een melding binnen dat de man strafbare feiten had gepleegd en een mes bij zich had. Toen de agenten met een politiehond wilden aanhouden, stak de man de hond neer. Volgens justitie voelde de agenten zich zo bedreigd dat ze de man neerschoten. Schippers in Amsterdam worden door de politie opgeroepen om afstand te houden van het vuurwerk tijdens sale. Gisteren raakten in de drukte voor de start van het vuurwerk boten beschadigd. Om de veiligheid te kunnen waarborgen mag er niet worden gevaren binnen 300 meter van het platform van waaraf het vuurwerk wordt afgestoken. Vanavond is in Amsterdam ook het Prinsengrachtconcert. De vierde etappe in de Eneco-tour is gewonnen door Gregory Henderson, de Nieuw-Zeelander van won in Roermond, de massasprint, net voor de Nederlander Kenny van Hummel. De rit van het Vlaamse Sint-Lievenshouten naar Roermond was met bijna 220 kilometer de langste van de ronde. In de top van het algemeen klassement verandert er niets. Leider blijft de Duitse Tony Martin. Morgen rijden de renners in de NECO Tour van Roermond naar Sittard. Het weer de rest van de dag overwegend droog. Alleen in het noorden kan nog een buitje vallen. Morgen minder zon dan vandaag en toenemende kansen regen of onweersbui. Blijft wel warm. Dit was het